9 uur. Het NOS-journaal. Door Altmegens. Er moet acuut wat gebeuren in de Bredaanse jeugdgevangenis Den Heijakker. De geweldsincidenten in de gevangenis volgen elkaar zo snel op... dat de veiligheid van de medewerkers niet meer kan worden gegarandeerd. Dat zegt vakbond Abfacabo FNV. Het ziekteverzuim is schrikbarend hoog, zegt de vakbond. Daardoor is er sprake van onderbezetting en moeten veel medewerkers overwerken. Dinsdag klom een gedetineerde op het dak van de Breda'se inrichting... en bekogelde hij medewerkers en de politie met stenen. Een arrestatieteam slaagde er pas na uren in om hem van het dak af te halen. PvdA-voorzitter Spekman kijkt met tevredenheid terug... op de verkiezing van de nieuwe partijleider. Volgens Spekman blijkt dat de partijdemocratie bij de PvdA leeft. Ik kijk met plezier terug op deze verkiezing, zo zei Spekman in het NOS Radio 1-journaal. De PvdA maakt vanmiddag om vier uur in Amsterdam bekend... wie de opvolger wordt van Job Cohen. Als de leden hun voorkeur hebben uitgesproken, neemt de PvdA-fractie de uitslag over. De nieuwe partijleider wordt ook de fractievoorzitter in de Tweede Kamer. In heel België wordt om 11 uur vanochtend een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. Het is een dag van nationale rouw in België. In Nederland hangen de vlaggen op gebouwen van de overheid half stok. Bij het ongeluk vielen 28 doden, onder wie zes Nederlandse kinderen. De eerste lichamen worden vandaag naar België gevlogen... met een Hercules-transportvliegtuig van het Belgische leger. Gisteravond zijn al zes kinderen die licht gewond raakten teruggevlogen. De Amerikaan die in Afghanistan een bloedbad aanrichtte... was tegen zijn zin voor de vierde keer uitgezonden... en had de dag daarvoor gezien hoe een kameraad zwaar gewond was geraakt. Dat zegt de advocaat van de man. Volgens hem had de militair drie missies in Irak achter de rug... waarbij hij twee keer gewond raakte en gaf aan dat hij niet klaar was om opnieuw te worden uitgezonden... maar dat gebeurde toch, zegt de advocaat. Zondag schoot de militair 16 Afghaanse burgers dood. Op zaterdag had hij gezien dat een van zijn kameraden... beide benen verloor bij een explosie. Daardoor zou hij een posttraumatische stress hebben opgelopen. In Cuba heeft de politie 13 dissidenten... uit een Rooms-Katholieke kerk gehaald. De groep zat sinds dinsdag in de kerk in de hoofdstad Havana. De 13 wilden praten met paus Benedictus, die Cuba binnenkort bezoekt. De katholieke kerk in Cuba heeft in het verleden wel bemiddeld voor dissidenten... maar was geërgerd door het bezethouden van de kerk. De kardinaal vroeg daarom de communistische autoriteiten... om een einde te maken aan de bezetting. Het weerplaatselijke mistbank. Verder is het droog en schijnt in de loop van de dag... vooral in het oosten van het land veel zon. De maxima variëren van 11 graden op de Wadden tot 19 graden in Limburg. In het weekend veel bewolking en dan neemt de kans op neerslag toe... en ook wordt het wat koeler. AWB Verkeersinformatie files nog op de A2 van Eindhoven naar België... tussen Meersen en Knooppunt Europaplein, 3 kilometer. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude, 6 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort, 3 kilometer.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Vandaag horen we natuurlijk wie de nieuwe fractievoorzitter wordt van de PvdA. De partijvoorzitter, Hans Spekman, is nu al een gelukkig man. Waarom? Dat hoort u later in de uitzending. We gaan eerst naar asbestslachtoffers in Nederland. Duizenden mensen zullen namelijk onnodig overlijden... omdat ze in het verleden zijn blootgesteld aan asbest. Net zoals schadeadvocaat... Bob Ruurs geeft de overheid daarvan de schuld. Want die is nalaten geweest bij het beschermen van burgers... tegen de gezondheidsrisico's van asbest. En Ruurs is gisteren gepromoveerd op dit onderwerp. Goedemorgen, meneer Ruurs. Goedemorgen. Dat is nogal een verwijt aan het adres van de overheid. Er zijn in het verleden natuurlijk al duizenden mensen overleden... aan de gevolgen van asbest. Waarop baseert u wat u nu heeft gevonden? Ja, ik heb het gevonden, daarna onderzo Na lang onderzoek heb ik moeten constateren dat de kennis over het gevaar van asbest bij de overheid in ieder geval al in 1970 volledig aanwezig was. En dan heb ik het over het kankerrisico van asbest. En dat het in ieder geval tot 1993 geduurd heeft voordat de overheid het gebruik van asbest verboden heeft. Dat wil zeggen dat ongeveer 25 jaar lang veel te veel mensen zijn blootgesteld aan asbest. En dat zien we nu terug, terug helaas in het aantal slachtoffers. Maar goed, er is natuurlijk een lange discussie geweest hoe gevaarlijk asbest was. Wat voor bewijs heeft u dat uh, in de jaren 70 al duidelijk was? Dat dat nou, zo gevaarlijk was dat je eraan dood kon gaan? Ja, dat weten we helaas. We hebben onder andere het bekende proefschrift van dokter Stumfies gehad in 1969. En ook al voor die tijd waren er een overvloed aan... Uh, Technische informatie dat je bij heel weinig blootstelling aan asbest na een aantal jaar kanker kon krijgen. Uh -huh. We wisten het gewoon dus in 1969 en de overheid heeft toen ook gezegd: we gaan onderzoek doen. Dat onderzoek is er nooit gekomen. En uh, mede door invloed van de industrie hebben we tot 1993 gewoon heel veel asbest gebruikt in Nederland. En er zijn ook adviezen geschreven aan bijvoorbeeld het ministerie van Sociale Zaken. Ja, ja, ja, dat heb ik allemaal onderzocht en ook aangetoond in mijn boek. Hmm. En dus zegt u nu, eigenlijk is dan uh, de Nederlandse overheid, de staat rechtstreeks verantwoordelijk voor mensen die nu nog gaan overlijden ja, aan de gevolgen ja. van asbest? We hebben bijvoorbeeld een voorbeeld uh, waar we goed kunnen vergelijken. Er zijn wel meer landen erop, hebben natuurlijk met dit probleem geworsteld. En Zweden was een van de landen die dus al vrij vroeg uh, beperkende maatregelen heeft ingevoerd. En een onderzoek tussen de situatie in Nederland en Zweden toonde aan dat er in ieder geval 8.000 minder dodelijke slachtoffers in Nederland zouden zijn geweest... als wij alleen maar het voorbeeld van het Zweden gevolgd zouden hebben. Ja, dat is een hard gelach voor de mensen die uh, nu daar last van hebben. Zeker, want kijk, het aantal slachtoffers loopt nog steeds op Zo, in Nederland. We hebben er bijna 500 per jaar die aan longvlieskanker sterven. In totaal hebben we er al 10.000 gehad. En er komen er nog 10.000. Je zou maar eigenlijk waar... kunnen zeggen, die, die, diegenen die er komen zijn onnodig. Waar baseert u dat getal 10.000 op? Op de aantallen die begon gewoon tellen. We zijn gaan tellen in 1969... Uh, toen waren er stukken 70 per jaar. Dat is langzaam gaan stijgen. We zitten nu bijna 500. Het gaat nog een paar jaar door, dus je telt gewoon op en zo kom je aan die, aan die cijfers. En het is in alle gevallen zeker dat uh, het gebruik van asbest in het verleden daar één op één de oorzaak van is? Ja, helaas wel. Of helaas, ja, we weten gewoon dat je longvlieskanker hebt, met een duur woord -om, dat, is een dat heeft maar één oorzaak en dat is asbest. Eén op één, helaas wel, ja. U heeft al heel wat asbestslachtoffers bijgestaan, ook uh, richting uh, voormalig werkgevers. Ja. Hoe gaat de overheid met hen om? Ja, de overheid heeft, wat ik al zei, is erg naar later geweest. Maar op dit moment, hoe gaan dit moment, ze nu met de mensen? overheid dus na, na aandringen van de slachtoffers. hebben ze een regeling getroffen. En de, alle mesotheliom-slachtoffers in Nederland krijgen dankzij die regeling. 18.000 euro uh, voorschot op het geld. Als die werkgever meer moet betalen, dan moeten ze dat weer teruggeven. Maar krijgen ze van niemand iets? Is er geen aansprakelijke werkgever, dan betaalt de overheid deze mensen 18.000 euro geld. En u vindt dat de overheid daarmee niet al voldoende schuld bekend? Nee, het is ook geen erkenning. Het is wat zij noemen een. Een een, regeling. een, een sociale regeling. Nee, het is zeker geen erkenning. Bovendien het is het ook lang niet de, de schadevergoeding die de mensen normaal gesproken krijgen. Ja. Een normale schadevergoeding is 75.000 euro. En wat wilt u dan nu met uw eigen onderzoek in de hand? Nou, ik wil dat de overheid. A, dus uh, haar excuses aanbiedt aan al die mensen die nog gaan komen en die al geweest zijn. Waar de overheid een, een aan. Aan nalatigheid, eh, eh, nalatigheid te beschuldigen. En ik vind ook dat er onderzocht moet worden of de staat niet zelf strafrechtelijk of civielrechtelijk aansprakelijk is. En dat ga ik uitzoeken nu. Goed, Lid van Schade, advocaat Robert Uurs, dank. Graag gedaan. Door dan naar België. Vandaag is natuurlijk een dag van nationale rouw in het land. Vlaggen hangen half stok en om 11 uur is er een minuut stilte. Om de 22 kinderen, de vier begeleiders en de twee chauffeurs van het busongeluk te herdenken. Ze kwamen twee dagen geleden om bij dat grote ongeluk in Zwitserland. En gisteren al werden de 28 doden bij een gebedswaken in Lommel herdacht.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 Ik kijk naar elk van de mensen en ik zie de tranen in de ogen... en je hebt eigenlijk niet meteen een antwoord. Ik uh, vroeg of ze familie waren en ik vroeg of ze iemand kende. En ik was zeer getroffen door een catechiste die mij zei... dat van deze parochie dertien jonge mensen zouden uh, gevormd worden... en dat er nog drie van in leven zijn. Het is een gruwel. Het is een, uh, een grote verbijstering en verplettering die mensen beleven. Met elk van hen probeer ik even te spreken en de tranen te zien... En op mogelijke heb je zelf tranen. Nou, de herdekkingsdienst van gisteren. Vandaag dus een dag van nationale rouw in België. Zo vertelt correspondent Tijn Sade. Vlaggen hangen overal half stok. Ook trouwens bij overheidsgebouwen in Nederland. Bij de slachtoffers waren ook zes Nederlandse kinderen. Maar België is verenigd in verdriet. Zoals de kop in een van de kranten luidt. Een land dus in de rouw gedompeld. We gaan naar verslaggever Meino Remmers. Want die is in Bergijk in Nederland. Een meisje uit dat dorp is, is ook omgekomen bij het busongeluk. nou doet het dorp daarom ook mee met de RO vandaag? Zeker. Er, is al een, een, er zijn zelfs twee vlaggen stok gehangen. De Nederlandse vlag en ik neem aan de vlag van Bergijk is dat, hè? Ja, dat dus klopt helemaal. Het is de vlag, vlag van Bergijk, beide de vlaggen halfstok En ook die minuut stilte straks? Om 11 uur houden we in het gemeentehuis ook een minuut stilte, ja. En dit is burgemeester van de Vondervoort... Van de gemeente Bergeik, Bergijk, Luiksgestel en dan zit je al in Lommel. Het loopt eigenlijk in elkaar over, hè? Ja, we grenzen ongeveer een twintigtal kilometers aan de Belgische gemeente Lommel en een stukje in Mol. En goed 200 jaar geleden was zelfs een dorp van de gemeente Bergrijk, Luiksgestel, was België en was Lommel Nederland. Dus die zijn erg verbonden met elkaar. Ja, er komt hier iemand aangelopen. Goedemorgen. Goedemorgen. U komt uit Bergijk, neem ik aan. Uit Westerhoven, maar dat horen we bij Bergijk, hè. Leeft u mee met wat er aan de overkant gebeurt? Ja, natuurlijk leef ik mee. Het is verschrikkelijk uh, wat er gebeurd is. Uh, ik heb zelf ook een beroep waar je in de hulpverlening zit. Ik ben bij de politie. Dus uh, we hebben dat allemaal zelf ook, al, dat soort dingen mee. Maar het is gewoon verschrikkelijk als je met dit soort. Uh, dat mensen dit overkomt. Een kind. of het nou in Nederland, en België is of waar dan ook. Maar nu is het wel heel dichtbij. Dus uh, gewoon tegenover een school. in Westeroen hangt het, uh, de vlag ook halfstok. Ja. Zo zie je ook dat iedereen meeleeft. zegt, ja. echt, echt, het, het heeft een grotere uitstraling. naar het hele grensgebied hier hè. Ja, een hele grote uitstraling. Ja, als je het op de tv ziet, ja, dan zit je wel even met een bok in je keel uh, naar de tv te kijken als je al die beelden ziet. Ja, ook als politieman, dat doet je echt wat. Ja, goed. U moet vast wat doen op het gemeentekantoor. Ja, terug naar de burgemeester. Um... Het gaat om een meisje wat, wat, uh, wat hier uh, woont. Wat gaat de gemeente er nog mee doen? Want in, in Londen zijn ze druk bezig om te bedenken... hoe ze al die uitvaarten gaan doen. Ja, dat zal hier een stuk minder zijn. Het gaat hier om één uitvaart. Dat is natuurlijk iets voor de familie, maar toch? Ja, we zullen daar ook mee te maken krijgen. Ik heb gisteren bezoek gebracht aan de familie, aan beide de opa's en oma's. Een andere familie was aanwezig. Ouders waren toen nog niet thuis. Die waren nog onderweg naar, naar Nederland. Die zijn nu wel thuis. En dan gaan we vandaag weer een verbinding stellen met, met de familie. En met hun overleggen wat we als gemeente eventueel voor hun, voor hun kun, kunnen betekenen. En kunt u nog iets voor Lommel, voor de, voor de buurgemeente betekenen? In facilitaire opzicht? We hebben vanaf het begin goed contact gehad met de gemeente Lommel. Daar hebben we altijd goed contact mee. En nu ook met het crisiscentrum daar, met de lokale burgemeester. Omdat de burgemeester zelf in Zwitserland was. We hebben daar met elkaar wat afspraken over gemaakt. En vooral ook de afspraak dat het, het, het, het hele organisatie gewoon vanuit Lommel gaat. Want daar is het natuurlijk het, het, het, het centrum. Die kinderen zaten allemaal in Lommel op school, in een heel klein dorp. Hè, komen... ik, ik hoor net ook dat, dat bijvoorbeeld hier uh, heel veel mensen die in Bergrijk wonen... maar dan wel weer op de schaatsclub in, in Lommel zitten bijvoorbeeld. Hè. Het is heel anders dan bijvoorbeeld de Enclave Braschaat, waar het belastingparadijs, zeg maar... nou, je moet cliché maar neer te zetten, mensen achter de oprijlanen... veel meer teruggetrokken zijn en nauwelijks dus veel minder contact hebben met de Belgen. Hier loopt dat echt in elkaar over. Dat loopt helemaal in elkaar over. Het heeft ook te maken dat heel veel mensen uit onze gemeente, uit Bergijk, al tientallen jaren... In, in naar België zijn gaan wonen, om allerlei redenen. Dus er zitten allerlei kennissen bij die ook betrokken zijn bij dit ongeluk? De, op dit moment is er één een meisje uit de gemeente Begijk zelf... die uh, ook uh, helaas vermoord is, maar er zijn ook heel veel... Kinderen zeker de, die de Nederlandse nationaliteit hebben, die in Lommel wonen... die erg veel familie en relatie hebben hier. En ook in deze gemeenschap gaan ontzettend veel mensen naar Lommel. Die gaan daaruit, die gaan naar de bioscoop, die gaan daar zwemmen, die gaan daar voetballen. Het is een heel vervlochte gemeenschap met elkaar. De trek vanuit Bergijk is vooral richting België, richting Grenzen. We wonen helemaal tegen elkaar aan, veel meer dan de andere kant uit. Wat je natuurlijk gaat krijgen is volgende week uiteraard die uitvaarten, die herdenkingen... Um... En daarna komt dat gapende gat. Dan wordt er een school daar uh, waar leerlingen een diploma gaan krijgen... om de paar nog die de school hebben kunnen afmaken. Heel veel lege lessenaartjes. Dat wordt een zware tijd voor dit gebied hier. De, de, de, hele, de zwaarste tijd zal natuurlijk gaan voor het dorp uh, Lommel kolonieën uh, waar een hele klas eigenlijk uh, weggevaagd is door dit, uh, door dit ongeluk. Dat is ongekend. Dat is ook niet in te schatten hoe dat, dat zal gaan... Dat, dat kun je ook niet organiseren, dat kun je niet regelen. Dus als ze tijd moeten hebben, er zal veel over gepraat worden. En ik denk dat de gemeente Lommel, voor zover ik ze ken... ben ik er zeker van dat die het daar vast en zeker met de school... zullen we ook een beetje mee helpen. Maar vooral daar, daar ligt natuurlijk het, het belangrijkste punt... om daar een goede oplossing voor te vinden. Straks om 11 uur, ook in Bergijk, een minuut stilte. En dat zal te volgen zijn op Radio 1. Meino Remmers was dat vanuit Bergijk dadelijk ...in het Radio 1-journaal. De winnaar is... Nou ...om vier uur weten we wie de PvdA-fractie gaat leiden. Voorzitter Hans Spekman spraken we vanochtend. Die is best tevreden, nu al. Hoort er zo meer over. Eerst naar Sean Bakker voor de verkeersinformatie. Met files nog op de A2 van Eindhoven naar België... ...bij knooppunt Europaplein, 3 kilometer. Vijf kilometer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... ...bij Zoeterwoude... Op de ring van Amsterdam, de A10, tussen knooppunt Amstel en de afrit Raai 2 kilometer. En op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht, bij knooppunt Waterberg, 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lara Rensen. Ja, bijna een maand na het opstappen van Job Cohen weten we vanmiddag uh, wie de kar gaat trekken bij de PvdA. Plasterk, Samson, Albeirak, Van Dam of Jacobi. Partijvoorzitter Hans Pekman weet het al wel, maar zegt nog niet wie de meeste stemmen heeft gekregen, helaas. Nee. Nee, dat zegt om vier Was ik al bang voor. Nou, dan gaan we even kijken wat het de partij heeft opgeleverd tot nu toe. Hoe kijkt u terug op de campagne? Nou ja, kijk, als je kijkt naar de situatie hoe die begon, Job, Job stapte op. Daar baalde ik ontiegelijk van en heel veel leden ook. Maar daarna is het toch een achtbaan gekomen van heel veel enthousiasme, ontzettend veel actieve afdelingen, heel veel mensen die het hebben gezien, hebben geluisterd. Uh, en heel veel ideeën, nieuwe ideeën voor de Partij van de Arbeid. Dus en... ik kijk daar met heel veel plezier op terug, feest van de partijdemocratie. En, en goede peilingen, meneer Spekman. Ik kan mij voorstellen dat dat een opluchting is voor een partij in nood. Ja, ik ben altijd, ik zeg altijd eerlijk, dat als, als peilingen slecht zijn, dan ben ik reiniger. En als hm. de peilingen goed gaan, dan ben ik vrolijker. Dat is waar. Ja. Maar de hoofdzaak is zeg maar, dat die partijdemocratie nog ontzettend leeft... en dat er echt heel veel mensen naar de debatten zijn gekomen... en ook nog eens heel veel meer mensen hebben gekeken omdat die Partij van Arbeid gewoon ideeën heeft en ertoe doet. U wilde discussie in de partij over de toekomst ja. van Nederland. Nou, dat is gelukt. Maar de vraag is of het ook um, ja, een duidelijke lijn... een duidelijke koers heeft opgeleverd. Het lijkt wel alsof het juist de verdeeldheid heeft blootgelegd. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de onenigheid tussen Van Dam... en Plasterk uh, ja. Samson over Europa... en of je nou een handtekening moet zetten onder dat begrotingspact. Ja. Maakt u zich daar zorgen over dat dat uiteindelijk... zich dan tegen de partij zal keren? En nee, helemaal niet. Want ik, ik denk zeg maar dat de de de neiging tot beheersing die bijna alle politieke partijen hebben, dat dat uit de tijd is en dat iedereen buiten mensen weten dat er gewoon verschillende opvattingen zijn in één partij. Dat is. Van alle tijden. Ja. En maar ik ben er tegen om dat te verstoppen, want dan ga je dat zeg maar in een klein kamertje regelen met een paar mensen. En ik wil dat dat door de leden zelf bediscussieerd wordt en ook gekozen wordt voor een koers en uh, richting. Ja, maar uiteindelijk zal uh, de fractievoorzitter uh, ja. al die um, verschillende meningen moeten verenigen en met één verhaal moeten komen. Wat gaat dat verhaal worden dan? Als we nu ja, toch ja, zien samen, hoe men het oneens samen. is. Nee, maar dat is altijd zo. Dus dat is bij mij thuis. Iedere zondagavond bedenken we wat voor eten gaan we halen. Dan halen we altijd eten op zondagavond. En dan is dat even gesprek. En uiteindelijk halen we toch echt iets. En dan mm. hebben we gekozen. Ja. En zo is dat bij ons bij de Partij van de Arbeid ook. We zijn allemaal voortgedreven door dezelfde idealen. Alleen bedenken we andere oplossingen. Ja, dat kan zijn. Het maar als nu... Pastierk nu heel hard roept dat hij ja? absoluut geen handtekening wil zetten... als Nederland niet de tijd krijgt om uh, dat begrotingstekort terug te, terug te werken. En hij moet vervolgens een andere boodschap verkondigen straks. Dat is toch niet... Um... Realistisch? En nog niet. Het is wel heel realistisch. Kijk, wij zijn gewoon één partij van arbeid. En uiteindelijk komen we met één standpunt naar buiten. Maar dat moet wel bediscussieerd zijn. in alle openbaarheid, wat mij betreft. met de leden. En dan kiezen we. En daar staan we voor. En dat zei Hans Spekman. later vandaag, dus rond vieren. ook op radio 1 te horen. wie de nieuwe fractievoorzitter wordt van de P van de A. Dan door naar Spanje. Crisis op crisis. de droogte in Spanje en Portugal. lijken de financiële problemen. die het land ook heeft. en die beide landen hebben. te verergeren. Tellingen van weerdiensten kennen in ieder geval geen winter waarin zo weinig regen viel. En het is goed zichtbaar. In een temperatuur van ruim 25 graden reisde het uh, correspondent Roop Zoutberg... de afgelopen dagen door een vergild, verpieterd en ongenadig zonovergoten land. In de grensstreek rond de provincie Extremadura sprak hij met wat getroffen boeren. Wanneer was het nou voor de laatste keer dat het hier regende? La ultima El día 8 de diciembre. 4 liter per vierkante meter water viel er hier uit de luchtregen. Dik twee maanden geleden. En sindsdien is het landschap hier in Extremadura, bij de Portugese grens, droog. We wandelen hier met Estanislao. Hij is een lokale veeboer hier. Hebben uw dieren nog wel te eten? La vaca comen todos los días tacos de pienso de vaca. Ik moet de koeien iedere dag bijvoeren. Er valt, en we lopen over dit terrein, en het terrein ziet er groen uit... maar het zijn hele korte sprietjes... want in werkelijkheid groeit er maar heel weinig in deze kurkdroge grond. En ik moet daar iedere dag moet ik met stro over het veld... zodat de dieren iets te eten hebben, anders blijven ze zo dun als zwaarden. Zo zegt Stanislau. Je moet teruggaan naar het regenjaar 2009-2010 om terug te gaan naar een periode dat het normaal regende voor de tijd van het jaar. Als regen ook deze maand nog uitblijft, dan wordt de noodsituatie voor het hele land uitgeroepen. cierto es que es 1 miljoen de explotaciones que ya estaban dinero. Je hebt het over een miljoen landbouwbedrijven die het sowieso al moeilijk hadden en die nu zien dat de kosten voor een exploitatie met 30% zijn toegenomen. Pedro Rivero, u bent econoom hier aan de Universiteit van Badajoz. Kunnen Spanje en Portugal dat er eigenlijk wel bij hebben, want ze hebben al genoeg problemen op dit moment? Pueden aguantar si no demasiados años. El problema para el sector agrario ya es que ya rentable en muchas de sus Op zich kan Spanje die problemen wel even aan. Wel even kan het land verder met misschien wat minder toeristen misschien met wat minder inkomsten uit de landbouw. Maar dat mag natuurlijk niet te lang duren. We zijn bij Badagos de grens overgegaan. Portugal door een landschap dat net zo geel is als aan de andere kant van de grens. Want gras om te grazen, dat is er niet. Maar in dit moment, 80% per En ik denk dat tot het einde van maart zijn We lopen hier door de haverplanten heen. Die eigenlijk al tot halverwege onze knieën hadden moeten staan. Maar ze zijn nog veel lager. Ze komen net tot over onze schoenen heen. Het zijn hele kleine plantjes gebleven. Uh, Antonio, een van de boeren hier in de omgeving. De droogte komt op een slecht moment voor u. Kan ik me voorstellen, Portugal gaat er door een crisis heen. En er komt nu deze droogte overheen. Ja, er is een crisis, eerst in de markten. En nu er komt deze klimaatcrisis die meer is voor ons landbouwers dan de markten. Ja, en die crisis is natuurlijk een crisis van de markten die we meemaken. Maar deze crisis dat raakt direct de boeren. We weten wat we gaan doen. We gaan moeten wat dieren om ons te kunnen houden Ik denk erover om wat dieren te verkopen. ...van mijn bedrijf om uh, in ieder geval zo te kunnen overleven. En inmiddels weten we dat Spanje en Portugal extra hulp hebben aangevraagd... ...binnen de Europese landbouwbegroting voor de komende jaren... ...om ook deze crisis, de droogste winter in meer dan 60 jaar, te lijf te kunnen. Crisis. Op crisis dus in Spanje en Portugal hoorde een bijdrage van onze correspondent Rob Zoutberg. Het is bijna half tien, vijanden van de staat, zo heet het vuistdikke boek dat de Amerikaanse journalist Tim Weiner schreef over de FBI, de Amerikaanse Binnenlandse Veiligheidsdienst. De opsporingsdienst moet Amerikanen beschermen tegen verborgen vijanden in het land. Sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog heeft de FBI jacht gemaakt op communisten, radicalen en tegenwoordig op terroristen. Verslaggever Jeroen Wiedaert ontmoet de auteur. De FBI is opgericht als beschermer van de Amerikaanse democratie... en in de loop van de geschiedenis uitgegroeid tot een noodzakelijk kwaad. Tim Weiner citeert president Eisenhower die ooit zei dat de geheime dienst een smakeloze maar levende noodzaak is. De schrijver onderkent dat elke supermacht kent vijanden en heeft dus een Big Brother nodig, of we van hem houden of niet. President Eisenhower once said that intelligence is a distasteful but vital necessity and I think that's about right. Any superpower is going to have enemies and every modern state has an intelligence system for better or for worse it's a part of our lives. We may not like Big Brother but we know that he is part of our family. Steeds gaat het over de delicate balans tussen vrijheid en veiligheid. De ontwerpers van de grondwet beseften dat ook. Als de mensen bang waren, het land in constant gevaar was, moesten de mensen wat burgerlijke vrijheden inleveren. Both the most liberal and the most conservative of the principal authors of the United States Constitution saw that if people were in a state of fear, if the United States lived in a state of perpetual danger that people would become frightened and that in order to feel more safe they would voluntarily surrender their civil liberties to feel more safe they would be less free and it was part of the job of the government of the united states to establish this balance between civil liberties and national security and to keep it from going dangerously out of balance hoeet de fbi dan uit tot een soort Amerikaanse stasi zoals in oostduitsland dat was de grote angst van president Truman vlak na de Tweede Wereldoorlog. Een Amerikaanse gestapo gecreëerd door Edgar Hoover. Die angst is gebleven. Het was de grote angst van president Harry Truman... die op de einde van de wereldoorlog War Dat Hoover had gecreëerd, in Truman's woorden, een Amerikaanse gestapo. En dat is altijd de angst that de FBI worden een secret police President Nixon kwam juist in val omdat de balans doorsloeg naar inbraken en afluisteringen. Zo kwam de FBI achter de misdaden van de president. President Nixon viel omdat hij deze balans uit de wax liet en hij gebruikte um, nationale veiligheid als excuus om in mensen's into te homes en hun huizen te and en hun persoonlijke effecten te stelen. De FBI was het instrument van die acts. En dan the was de FBI het instrument. Dat leidde tot de afgelopen van Richard Nixon, omdat ze zijn kregen en de kregen van het White House In de moderne tijd creëerde 11 september een modern klimaat van angst. Het was de FBI toch die achter de wantoestanden in de gevangenissen van Guantanamo Bay en Abu Ghraib kwam. When de FBI zag wat er gebeurde in Abu Ghraib en in de CIA's secret prisons, ze het it op de chain van command, all the way up. Weiner constateert een verandering in de moraal van de FBI... door het aantreden van de nieuwe directeur Peter Muller... zeven dagen notabene voor 11 september. Muller waarschuwde president Bush... voor de onwettigheid van de enorme elektronische bewaking... die was ingesteld in Amerika. En hij down met president Bush alleen. En hij zei, Mr. president, dat programma moet to terugkomen. Het is It's het is unconstitutional. En als je het niet doet... I have my resignation letter in my pocket. Mueller dreigde met aftreden. Het stond in nog geheime notities. Het zou het einde van de regering zijn geweest. Well, I can speculate what would happen. The government would have fallen. Zo gaat het weer beter met de FBI. Mueller wil geen afscheid nemen met het winnen van de oorlog tegen de terreur... en het verlies van burgervrijheden. En hij heeft said over en over that he is not going to be the man... who when he retires een a krijgt en is told... Hij vindt President Obama naast zich. Zo slaat de pendule om naar de goede kant. We hebben een president die de the constitution of the United States. If you have two individuals like that, things will stay in balance. The pendulum has now swung back. Nou, zin om het boek te lezen. Vijanden van de staat heet het. U hoort een bijdrage van verslaggever Jeroen Willard over het boek van de auteur Tim Weiner. Zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal voor dit moment. Ik wens u alvast een hele fijne dag en een fijn weekend. Maandag zijn we er weer. Sven Kokkeman, goedemorgen. Wat heb jij hier uitgezonden? uitzend? Het Polenmeldpunt, de het de uitbreiding van de Schengenzone. Het zijn nog maar drie van de vele dossiers waarin Nederland potst met Europa. En we leiden internationaal gezichtsverlies. En daarover wint Alexander Pechtold, de leider van D66, zich enorm op... Verder een kinderrechter die gisteren afscheid nam van haar functie. Die heeft na 30 jaar praktijk een duidelijk beeld van hoe je onwillige ouders moet aanpakken. Raak ze in hun portemonnee door de kinderbijslag stop te zetten. Dat er meer zo meteen bij de Cairo. In Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. Iris Toegald-Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Belgische legervliegtuigen zijn begonnen met de repatriëring van de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. Op het vliegveld van het Zwitserse Sion was een korte plechtigheid. De media werden daarbij op afstand gehouden. Daarna zijn de eerste lichamen in vliegtuigen geladen. België wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden. Om 11 uur is er een minuut stilte. In Nederland hangen de vlaggen op overheidsgebouwen half stok.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 Om Sem had de militair drie missies in Irak achter de rug... waarbij hij twee keer gewond is geraakt. Hij gaf aan dat hij niet klaar was om opnieuw te worden uitgezonden. Maar toch gebeurde dat, zegt de advocaat. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie. files op de A2 van Eindhoven naar België... bij knooppunt Europaplein, twee kilometer. A4, Den Haag Amsterdam, bij Zoeterwouden vijf kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Diemen en Knoop het Amstel, 2 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Leusden, 3 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Het kabinet Rutte bezorgt Nederland internationaal gezichtsverlies, zegt D66-leider Alexander Pechtold. Corruptie en bureaucratie jaagt grote bedrijven Italië uit. Een kinderrechter wil ouders die niet luisteren naar dringende adviezen korten op hun kinderbijslag. En het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Bijna drie over half tien, dit is De Caro met Goedemorgen Nederland. Nederland leidt internationaal groot gezichtsverlies... en zo wordt onderhand in Europa een vreemde eend in de bijt. Dat zegt Alexander Pechtold, de fractieleider van D66. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar ligt uw grootste zorg? Dat onze reputatie die in decennia is opgebouwd... door evenwichtig Europees beleid te voeren... waar we ook veel aan verdiend hebben... dat die reputatie het grabbel wordt gegooid in anderhalf jaar tijd. Met name door welk punt? Ja, het, het, ik, ik zou bijna zeggen, ik weet het niet te kiezen. Het is van groot tot klein. Groot natuurlijk bijvoorbeeld rond uh, de begrotingsafspraken... en daarmee de positie van de euro. Klein als je kijkt naar die idiote Hetwiegepolder... waar we dadelijk uh, honderden miljoenen door uh, de Westerschelde uh, gaan, uh, gaan pompen... Omdat, uh, omdat we niet durven ons aan de afspraak te houden. Nou ja, U zegt Europa en de begrotingsafspraken. Volgens mij is het kabinet Rutte uh, het eens met uh, de uh, lijn... die ze zelf in gang hebben gezet. Namelijk 3% begrotingstekort maximaal... Punt uit. Uh, en dat geldt voor alle Europese landen. En anders krijgen we boetes. Welke minister heeft u dat horen zeggen? Dat heb ik de premier horen zeggen. En de minister van Financiën. Nou, nog niet zo hard. Uh, maar als, uh, als inderdaad uh, Nederland de hervormingen die hard nodig zegt... op uh, arbeidsmarkt en woningmarkt door gaat zetten... en dus het streven van de 3% gaat halen... Dan, uh, dan is dat voor D66 een heel belangrijk signaal. Want laten we niet vergeten, de afspraak was dat we terug naar nul natuurlijk gaan. Hè. 3% is nog steeds een tekort, waardoor onze staatsschuld uh, opbouwt. En ja. dat is slecht voor de volgende generatie. Goed, maar de premier heeft gezegd bij de start van die Katshuis... uitgangspunt is 15 miljard bezuinigen of meer want anders voldoen we niet aan die 3 norm. Um, maar het is een minderheidskabinet... en ze zitten nu in het katshuis te onderhandelen... met een gedoogpartner die van Europa al helemaal niks moet hebben... en met de grootste oppositiepartij, getalsmatig in de uh, huidige aantal kamerzetels... die nu dreigt zijn steun aan het hele Europapact in te trekken. Met andere ja. woorden, uh, het kabinet kan wel zeggen 3%, maar als er geen meerderheid meer in de Tweede Kamer is... dan kan Rutte hoog en laag springen, maar dan kan hij er verder geen bal meer aan doen. Nee, maar dat is, uh, kijk, een, een minderheidskabinet met de PVV-vormen, dat is een keus van, van Rutte zelf geweest, trouwens, het was zijn eerste keus, en dat de PvdA nu weer een ander standpunt over Europa inneemt, of in ieder geval daarmee dreigt bij woorden van de financieel woordvoerder uh, Plasterk, ja, dat... dat en Samson, we... en ja. pak, dat zijn toch de nou, ja, twee kanshebbers, we, vandaag weten we het, hè? Ja, dan, dat hebben we nu een paar keer meegemaakt, dat er mee gedreigd is. Maar de PvdA is ook elke keer weer op dat standpunt teruggekomen. Maar dat maakt het inderdaad, dat ben ik met u eens, allemaal niet vrolijker. Nee. Waar het mij om gaat, is dat Nederland in Europa veel te verdienen heeft. We zijn een exportland. We zijn, Als je het wat idealistischer bekijkt, zijn we een van de founding fathers. Een van de stichters van Europa. Dat begon na de Tweede Wereldoorlog. En we hebben daar altijd een hele rustige positie in gehad. Waardoor we als relatief klein land veel voor elkaar konden krijgen. Ja. En Nederland wil nu veel. Hè? Nederland wil minder gaan betalen aan Europa. Nou, ik denk dat door onze opstelling daar uh, de animo minder voor is. Nederland wil heel veel uh, ...regels binnen Europa rond migratie veranderen. En daar zie je eigenlijk al een, een voorbeeld van, van mijn angst bevestigd. Gisteren is gewoon gebleken dat minister Leers... ...met een echt hopeloze rondtocht is bezig uh, geweest. Uh, andere landen vertikken het gewoon om, om ons te helpen. Ja, maar goed, daar zit ook nog wel de steun van de Fransen op de achterhand. Want ook de Frans president heeft in zijn verkiezingsprogramma... Uh, ...althans verkiezingscampagne gezegd... ...dat hij uh, misschien Schengen wel op de helling wil zetten. Want daar gaat het dan om. Ja, uh, Met andere woorden, uh, Nederland is maar een klein land... en als Frankrijk zegt we willen het niet meer, dan maakt dat toch iets meer indruk. Zeker, maar als er ondertussen de Duitsers en de Britten tegenover je staan... en inmiddels de, in de een meerderheid van, van de Europese landen... dan heb je toch na anderhalf jaar uh, tournee door Europa als ministerleers... heb je dan een groot probleem. Ja. Uh, Goed, Nederland heeft zich rond dat Schengen bijvoorbeeld echt geïsoleerd. Misschien ja. dat de Fransen ons gaan steunen in strengere migratieregels... maar er zullen steeds minder landen bereid zijn om ons te helpen. Ik bedoel, De Belgen met die Hetwiegepolder, de Polen en andere Oost-Europese landen... door dat Polenmelpunt. Er zijn gewoon veel landen die op dit moment... een negatieve rekening met Nederland te verrekenen hebben. Hebt u enige indicatie van wat dat ons in economisch opzicht aan schade oplevert? Nou, het is meer de reputatie die veel langer... dan een, een, een jaartje economische schade is. Wij moeten ons in Nederland nog eens wat vaker realiseren... hoe belangrijk Europa voor ons is. Een land als Polen, waar we denigrerend over doen... daar exporteren we 7,5 miljard per jaar naar. We zijn een van de grootste investeerders in Roemenië. We exporteren meer naar Polen en Tsjechië dan naar Rusland en naar China. Ik bedoel, laat de cijfers nou eens een keer voor ons spreken. En natuurlijk, Europa, daar valt nog veel aan te verbeteren. Ook D66 kijkt niet door een roze bril naar, naar, naar wat er in Europa allemaal gebeurt. Er zal veel moeten gebeuren. Maar Nederland, en met name door de, door de gijzelingen van de PVV... Eh, isoleert zich, eh, als ik een ander dossier mag noemen, het Midden-Oosten. Wij, wij zijn echt het volstrekte buitenbeentje... als het gaat om het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Ja, want wij steunen, um, laten we zeggen, de, uh, de, de omschreden houding van radicale kolonisten in Israël. Hè? Ja, en dat Nederland betekent... is het enige land dat zich niet uitspreekt tegen geweld van kolonisten. Dat klopt, terwijl Nederland altijd en Europa... kijk, het Midden-Oosten, dat zijn onze buren. We hebben nu decennia gekeken naar Washington en Amerikaanse president... en je ziet elke keer dat ja, die, die staan toch onder zware druk... moeten weer herverkozen worden. En ik vind ook dat het een Europese verantwoording is... om bij de buren te zorgen dat je helpt wanneer het daar onrustig is. Ja. Nou, in dat hele conflict had Nederland altijd een prachtige rol van... we kiezen niet partij voor Palestijnen of Israël. Nee, we zorgen met Europa dat die twee staten oplossing er komt. En wat hebben we nu? Nu. We hebben nu een kabinet wat de ene na de andere keer... zich volledig isoleert, bleek deze week ook weer. Ja. He, het geweld van kolonisten, dat mag niet eens veroordeeld worden. Terwijl er verklaringen zijn geweest... waar het geweld van beide kanten veroordeeld wil, moest worden door Europa. En dat wilde Nederland niet, omdat we niks tegen Israël mochten zeggen. Goed, even terug naar Europa eh, en het belang... ook het economisch belang van Nederland. Nederland had altijd in het verleden een aantal uh, topposities. Uh, ja, wij zaten ook, niet meer. ook bij de G20... Uh, aan tafel de laatste jaren onder premier Balkenende. Het is trouwens net alsof u heimwee hebt naar de premier uh, die voor Rutte in het torentje zat. Nou ja, kijk, Rutte is qua stijl een prettige vent ten, ten opzichte van Balkenende. Maar Balkenende uh, kreeg, uh, gek genoeg, toch iets meer voor elkaar door, ja, door die rustige politiek. en, en nou dat, ja, en omdat u, u omdat wij zo... aan de missie in kan. en omdat wij uh, zij aan zijn met, ja, de, met aan de Amerikanen de... en de Britten vochten... Ma ja. Maar zo werkt het wel internationaal. En dat, dat, dat je je rol binnen de NAVO speelt. En daarom hadden wij binnen de G20... dus dat is een belangrijk overleg. Eh, internationaal hadden wij een positie. Ik moet nog zien dat wij dadelijk onze stoel in het IMF houden. Dat, bedoelt, dat, kan, dat kan reëel onder druk komen te staan... wanneer het je niet meer gegund wordt. Ja. Internationale politiek is soms één waar je... Waar je van, van, van gruwelt, omdat andere, andere uh, uh, ja, regels en, en, en, en, en, en ideeën hebben dan jij. Ja. Maar een klein land kan daarin een belangrijke rol spelen als ze zijn positie weet. Hebt u nou het idee dat de premier dit ja. dossier, dus het buitenlanddossier... dossier. en het aangezicht van Nederland goed in zijn vingers heeft? Volgens mij interesseert het hem helemaal niks. Hoe zou dat nou komen? Ja, geen idee. Maar als je nou toch gewoon ziet als, als de relatie met de Belgen: he, de, die Hetwiegepolder, ja. Staatssecretaris Bleker heeft nu vijf keer uitstel gevraagd om een weer nieuw onderzoek te doen. Ja. We hebben dadelijk de kans dat er een officiële... ingebreken procedure tegen Nederland wordt begonnen... omdat we ons niet aan internationale afspraken houden. Ja. De Belgen zijn onze buren. Ja. Die hebben we in Benelux-verband vaak nodig... als het gaat om he, de positie richting Londen, Parijs of Berlijn goed te hebben. En nu en nou komt er een nieuwe premier vanuit België, die roepo. En wat is het enige nieuws... Uit de eerste ontmoeting tussen Rutte en Di Roepo, die stomme polder. Het is toch te belachelijk voor woorden? Ja, maar goed, wat gaat u eraan doen? Want u bent. Uh, nou ja, dit, aangeven hoe belangrijk je relatie als exportland is. Niet alleen met je buren, maar binnen Europa naar het Midden-Oosten. En voer daarin een koers. En deze regering zet daarmee iets op het spel wat niet van haar is: onze reputatie. Voer een koers die voorspelbaar is, die, die, die mensen kun, kan hun plaatsen in een tolerant land... als wat Nederland altijd als imago had. Ja. Een land wat bereid is om, om conflicten van anderen... om daarmee een rol in te spelen, om uh, uh, geld te verdienen, ja. om, om kennis te delen. Laatste vraag. Oproep in één zin aan de minister-president van uw kant. Zorg dat je in twee, drie weken uit het katshuis bent... en zorg dat je dan in Brussel nou eindelijk eens wat voor elkaar bent krijgt door terug te vallen op de oude lijn, namelijk pro-Europa. Dus uh, premier Rutte wordt meer balkenende. Nou, dat zou ik hem nou ook weer niet willen <laughs> Alexander Pechtold, fractieleider van D66. Ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u net het bijzonder interesseert. In de Amerikaanse stad New York is een nieuwe kikker ontdekt. Nieuwe kikkersoorten worden meestal in een bos of oerwoud gevonden... En de vraag is dus, wat heeft een kikker in New York te zoeken? Emeritus leraar Biologie Jan van Hoof weet er meer van. Die kikker zal zich afvragen, wat doen al die mensen daar? Want voordat Nieuw-Nederland er was en Nieuw-Amsterdam Nieuw -Amsterdam gesticht werd... en je dorpjes had als Breukelen en Haarlem en Staat en Eiland... toen zat die kikker daar, was lekker landelijk. En nu zijn er nog wat uh, parken over, wat weilanden, wat uh, stukjes natuur... En daar zit het laatste restant van die kikkersoort. Met andere woorden, wat doet die kikker in New York? Die vraagt zich af: Wat doen al die mensen hier die het mij onmogelijk maken om hier nog te leren? Anders het antwoord van Jan van Hoof Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Meld u ons dan naar Goedemorgen Nederland.nl voor uw Vraag van vandaag. could be round You say it's holding Ja. Yeah. ...van Mark Ronson en door de handen, want hij is de producer van dit nummer. ...most likely, you go your way. Straks Italiaanse bureaucratie en corruptie jagen multinationals weg. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag... 2009. Jozef Fritzel, 73 jaar, bijnaam Het Monster van Amstetten. Vandaag begint in Oostenrijk zijn proces. Fritsel, wie wensen zich ooit te verantwoorden? Ja, deze dag in 2009 begint in Oostenrijk dus het proces tegen Jozef Fritzel. 24 jaar lang hield hij zijn dochter gevangen in de kelder van zijn huis en verwekte zeven kinderen bij haar. Margit Bransma, dan correspondent voor de NOS, is een van de vele journalisten die op het proces afkomt. Er waren journalisten echt vanuit de hele wereld op afgekomen. Het proces was in Sankt Pulten, dat is niet ver van Amsterdam, Dat plaatsje waar het drama zich heeft afgespeeld. En ik herinner me nog een, een hele kleine rechtbank. Sankt Pulten is maar een klein plaatsje. Met daarnaast een enorme provisorisch opgebouwde tent... waarin honderden journalisten echt vanuit de hele wereld moesten worden ondergebracht. Want de belangstelling voor dit proces was echt enorm. Ja. En ze komen vanuit heel Europa. Waar are je from? From Spanje. Ik ben een journalist op uh, een Russische en TV-channel. De Oostenrijkers hadden een dubbele houding. Aan de ene kant was er schaamte. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat zoiets hier kan? Een vader die zijn dochter 24 jaar gijzelt in een kelder... en niemand die iets gemerkt zou hebben. Zelfs zijn eigen vrouw niet. Aan de andere kant merkte ik bij Oostenrijkers ook wel... onverschilligheid, ergernis over alle aandacht... En keken ze eigenlijk het liefst een andere kant op. Jozef Frietzel verwekte zeven kinderen bij Elisabeth... waarvan er één overleed in de geheime kelder waar ze zat opgesloten. er zijn antwoord of die vragenacht in waarom? Direct na het begin van het proces moesten de camera's in de rechtszaal uit. Fritsel bekende deels schuld... maar ontkende schuldig te zijn aan de zwaarste aanklachten, moord en slavernij. En juist op die twee beschuldigingen is de eis, levenslang en tbs, gebaseerd. Fritsel brak toen onverwacht Elisabeth, de dochter die het ja, allemaal was overkomen... die hij had aangedaan, in de rechtbank zag. Dat was onverwacht, ze zou er niet bij zijn. Ze was er wel bij toen haar getuigenis, die op video stond... en elf uur duurde, getoond werd... En daarna brak Fritzel en gaf hij alles toe. En was het proces dus eigenlijk veel sneller afgelopen dan gedacht. En ja, nou, ook Margriet Bransman was erbij. En Margriet, wat voor indruk maakte Jozef Fritzel? Hij was uh, nerveus, dat ja. was duidelijk, maar hij was ook heel erg geconcentreerd. Fritzel kwam in het begin binnen met een blauwe map voor zijn gezicht... want hij wilde niet dat zijn gezicht gefilmd en gefotografeerd werd. Na zijn bekentenis liet hij die map weg. Kon de hele wereld zien hoe hij eruit zag. Uh, je zag het. Het was na die bekentenis een gebroken man. Hij praatte zacht, hij huilde af en toe. Hij leek oprecht spijt te hebben. Hij heeft ook excuses aangeboden aan zijn dochter. Maar tegelijkertijd was het ook een man, dat zag je ook, die medelijden had met zichzelf. Unaniem zei de jury dat Fritzel schuldig is aan moorden door verwaarlozing, slavernij, verkrachting, incest en vrijheidsberoving. Der Angeklagte ist ruhig und gefasst auf seinem Sessel gesessen, hat der Urteilsverkündung zugehört und hat dann auf Rechtsmittel verzichtet. Herr Fritzl, wie werden Sie sich denn heute verantworten? Ich habe äh, in den letzten Jahren sehr viele rechtszaken beigewohnt, sehr viele Dinge meegemaakt, aber ich äh, muss wel sagen, dass dies achteraf, zowel die Rechtszaak als äh, alles, was daran voorafging, ging, weil ich bin auch ein paar Kere in Amstetten gewesen, kurz nachdem es entdeckt wurde, dit is wel een van de meest indrukwekkende en ja, bijna griezelige dingen die ik heb meegemaakt. Magiet Bransma over de start van het proces tegen Jozef Fritsel deze dag in 2009. Right down the line. Het is 8 minuten voor 10 uur, luistert naar de Caro op Radio 1. De Britse multinational British Gas stopt met onmiddellijke ingang... al zijn activiteiten in het Italiaanse Brindisi. BG wilde er een vloeibare gasinstallatie bouwen... maar na 11 jaar vechten tegen corruptie en bureaucratie... is er nog helemaal niks gebeurd en dus is de maat vol. Het Wieg Zeedijk in Rome. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel geld is er nu al mee gemoeid? Nou ja, zelf zeggen ze dat ze er al 250 miljoen aan hebben uitgegeven, maar het hele totale project is goed voor 800 miljoen euro investering. En natuurlijk werkgelegenheid voor duizend personen. Nou, dat is in Zuid-Italië natuurlijk hartstikke welkom. Maar het gaat niet door inderdaad, want na elf jaar onderhandelen is dat overslagpunt er nog steeds niet. Um, terwijl, zegt British Petrol in Wales zijn ze tegelijkertijd begonnen en daar draait de installatie al ruim vijf jaar. Ja. Maar goed, ik mag aannemen dat ze in Italië ook het belang van werkgelegenheid en extra inkomsten zien in de eh, economische zin. Want het, zo goed gaat het niet in het land. Uh, hoe kan het dan dus met andere woorden dat uh, die corruptie en die bureaucratie zo slepend is dat ze dit soort grote multinationals het land uitjagen? Ja, nou het, het probleem is natuurlijk altijd veel complexer dan lijkt. British Petrol heeft het vertrek aangekondigd in de financiële krant hier. Elit le venti met een brief. En daarin geven ze inderdaad de schuld aan de bureaucratie. Um, waardoor ze nog niet alle vergunningen hebben. Maar de geschiedenis is een beetje gecompliceerder. De aanbesteding hebben zij te danken aan een akkoord tussen Berlusconi en Blair in 2001. Toen heeft Berlusconi geen rekening gehouden met de lokale overheden. Die hebben het gezag over het eigen grondgebied. De aanbesteding is in strijd met de Europese regels over uh, dit soort aanbestedingen. Want de lokale autoriteiten moeten betrokken worden, maar ook de milieunormen moeten worden onderzocht. Dat is allemaal niet gebeurd. Nou, dan krijg je een juridisch getouwtrek hier. Dat duurt lang. Ja. Sterker nog, in 2007 kwam er een strafzaak. Want die corruptie, uh, die was er wel, maar die was er volgens justitie juist bij British Petrol. De directeur van British Petrol, twee managers werden gearresteerd. De burgemeester van Brindisi en nog een functionaris, die zouden namelijk steekpenning hebben ontvangen... van British Petrol, juist om die vergunningen op tijd te krijgen. <laughs> nou, en vandaag is die uitspraak, dus dan zullen we weten... wat er eigenlijk echt aan de hand is misschien. Juist, wie er het meest corrupt van de twee was, zal ik maar zeggen. Is dit nou een uniek probleem? Nee, nee. als je kijkt naar zo'n uh, project als een overslagpunt... er zijn er maar twee in Italië. Ze willen uh, er minstens acht, maar overal zie je wel dezelfde problemen. Namelijk, niemand wil zo'n installatie op zijn eigen grondgebied. Dus dan zie je dat dat wel obstructie oplevert van de lokale autoriteiten. Dus ook andere multinationals die gaan bouwen in Livorno in Terrest... die hebben ook nog geen vergunning, dat sleept ook al jaren. En hetzelfde geldt voor bij afvalverwerkingsbedrijven... precies hetzelfde probleem. Uh, die zijn er te weinig, die moeten gebouwd worden. Maar niemand wil zo'n bedrijf... Uh, en als je kijkt naar andere bedrijven... bijvoorbeeld uh, Deens de containerbedrijf Merckx... die gaat weg uit de Zuid-Italiaanse haven van Gioia Auto. Ja. Daar hebben ze 25 procent van handel. En ze gaan daar weg, ook omdat ze zeggen... te veel bureaucratie, uh, weinig efficiënt, veel stakingen. Enfin, ze gaan weg. Ja, en om de ellende nog groter te maken... ook in de IT-sector lijken grote bedrijven Italië de rug toe te keren. Uh, Nokia, Motorola... Ja, nou daar is het een ander probleem. Toch uh, gewoon te weinig snelle internetverbindingen hier. Ook een belofte die Berlusconi al jaren uh, zegt. Dat is, niet, uh, dat is er nooit van gekomen. Dat geld is er nooit voor geweest. Die ontwikkeling gaat te traag. Ook de nieuwe regering van Monti heeft beterschap uh, beloofd. Uh, maar ik kan nog meer voorbeelden noemen. De farmaceutische industrie. Je ziet hier dat de overheid die de facturen moet betalen in de gezondheidszorg, die betalen soms twee of drie jaar later. Ja. Als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, die komen in de rest van Europa. Na drie maanden op de markt. In Italië duurt dat één, anderhalf jaar voordat zo'n medicijn op de markt is. Het zijn allerlei bureaucratische uh, hobbels die bedrijven moeten nemen... die maken dat dat uh, moeizaam is. Tot slot kort, heeft premier Monti uh, geen aandacht voor dit uh, probleem? Jawel, en specifiek voor British Petrol gaat hij een onderzoek instellen. Maar ja, ik zeg het al, vandaag is er een uitspraak van de rechtbank. Uh, wellicht uh, heeft hij daar al genoeg uh, antwoord. En verder inderdaad snelle internetverbindingen en belastingvoordelen voor bedrijven. Enfin, het moet allemaal nog op uh, poten gezet worden, maar het is een lange termijn project. Werk aan de winkel daar in Italië, bij jou, Hedwig vanuit je dankjewel. Straks, dames en heren, kort, onwillige ouders desnoods op hun kinderbijslag, zegt een vertrekkende kinderrechter. Bij de CARO na Tot zo.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 Denk aan dat alles en slechts 20% bijtelling. Opel Insignia, de beste auto die we ooit gemaakt hebben. Opel, wie je auto's. Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende schilder. Kijk op aferkend.nl Dit is Radio 1.